9 uur remons ons met het NMS-journaal. De argentijn Jorge Mario Bergoglio is tot paus gekozen. Hij is Jezuïet en de eerste niet-Europese paus in 1300 jaar. Bergoglio is 76 jaar en gaat zich Franciscus noemen. Nog nooit heeft een paus die naam gekozen. Het lijkt erop dat Bergoglio verwijst naar Franciscus van Assisi... een monnik die gelooft in het armoedeideaal...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 Kardinaal Proto Diake Taran maakte om ongeveer tien over acht bekend wie de nieuwe paus is. En ook toen juichte de menigte op het Sint-Pietersplein. Het conclave over de opvolging van Benedictus XVI begon gisteren, dertien dagen na het aftreden van Benedictus. Bergoglio werd in de vijfde stemronde gekozen. En dat was bijna net zo snel als zijn voorganger Benedictus, die al na vier stemrondes werd gekozen.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 Banks stapte na een paar jaar uit de band en maakte vijf solo-albums. Two Sides of Peter Banks was in 1973 zijn eerste. Op dat album was ook veel Callens te horen. Peter Banks was 65, hij overleed aan hard falen. En dan het weer. Vannacht valt in de kustgebieden nog een enkele bui. Verder is het droog, weinig wind, gaat opnieuw licht tot matig vriezen. Min 1 tot min 8. Morgen nog een winterse bui, maar ook vaak zon. Het wordt dan 2 tot 4 graden boven 0. Twee keer in de wisselvallig, maar dan wordt het wel minder koud. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Erik Kortom. Eventjes naar negen en daar zijn we weer. Over tien jaar moet het Mars One project van start gaan. Jim Lezerman is hier bij me komen zitten, samen met wetenschapsjournalist Diederik Jekel. En Jim moet al lachen en ik ook een beetje. Uh, Jim, want jij wil namelijk naar Mars. En ja. als je dat lukt, kom je namelijk helemaal nooit meer terug. Dat klopt, Ja, daar komt het op neer. Ik ga niet nu al de vraag stellen waarom iemand dat in hemelsnaam wil. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar da, wat, wat zou je het meest missen als je nooit meer terugkomt? Uh, ja, toch wel gewoon de persoonlijke omgang met mijn vrienden. En ook niet uh, natuurlijk te missen mijn vriendin. Ja. Uh, en ook gewoon lekker eten, want je zit natuurlijk alleen maar ruimtevoedsel binnen te slurpen. Daar eh, kijk ik ook niet naar uit. Gaan we het straks nog uitgebreid over hebben, want ik ben benieuwd wat jou, wat jou drijft. Uh, Tim Hofman is er ook, onze internetprofessor. Je bent hier om te vertellen over joining. Yes, social media word of... wordt weer sociaal, eindelijk. Okay. Ja. Dus social media wordt weer sociaal, terwijl we allemaal denken dat we buitengewoon sociaal bezig zijn. Maar dat is niet, hè? Maar dat is helemaal niet. Wat zou jij het meeste missen als ik je nu naar Mars zou schoppen? Uh, Facebook. Facebook. <laughs> <laughs> dat hoopte ik al. Uh, al deze mannen, onder andere en ook Diederik. Die zit hier ook naast me, want die is natuurlijk wetenschapper. En die gaat zo meteen vertellen of dat allemaal wel leuk is naar Mars gaan. Uh, kun je allemaal zien. En naast mij zit ook nog een andere man die ik je nu aan ga kondigen. We zijn allemaal te bekijken op de webcam via radio1.nl slash Today. Maar eerst gaan we sporten. Want er wordt ernstig gevoetbald bij München Arsenal. en Andy, hoe, uh, hoe staat het ervoor? 20 minuten gespeeld. 1-0 nog altijd voor Arsenal. Na de snelle doelpunt van Giroud. in de derde minuut. En dus uh, houdt Bayern het verder goed dicht. Andere wedstrijd: Malaga-Porto. Daar staat het nog altijd: 0-0. 0-0 nog steeds daar dus. Um, snel over naar re mijn rechterzijde, want daar zit inmiddels de uh, hardest working man in showbusiness vandaag. Tim Overdiek. De showbusiness van de Katholieke Kerk. Ik kan zeggen, de showbusiness van de Katholieke Kerk. Want er is dus een nieuwe paus. Franciscus is de eerste en jij hebt ja. updates. Twee uur geleden zagen we de Witte Rook. En een klein uur geleden hoorden we zijn naam: AB Moes Papa. We hebben een paus. Eminentissimum acreverentissimum dominum, dominum georgium marium, sancte romane ecclesi cardinale Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio, een Argentijn met Italiaanse ouders. Zijn naam was Paus Erik zei het al. Franciscus I in Vaticaan staat er op Zuidberg. Wat me opvalt is dat er zo steeds zoveel mensen op dat plein staan. Ja. Ja, het is nog steeds hartstikke druk daar op het plein. Eh, mensen zijn nog steeds aan het kijken naar dat balkon. waarop we daar straks de nieuwe paus hebben gezien. Eh, ja, mensen blijven nog een beetje hangen, een beetje rondlopen. Het is, ja, het is wat jij zegt, het is, het is gelukkig nog steeds droog. En er staan nog steeds hartstikke veel mensen daar. Een beetje met elkaar te praten, een beetje heen en weer aan het lopen. Het is natuurlijk wel een stuk leger. Want daar straks, ja, uh, toen we dat vertelden, stond het was ons helemaal bomvol. Ja, maar goed, nu nog steeds best wel veel mensen. En dat napraten, volgens mij ligt er maar één eh, vraag op de lippen eh, bestorven van... wie is deze man? Dat is wat wij een uur geleden eigenlijk ook niet allemaal wisten. Eh, ja. Je hebt wel de gelegenheid gehad over hardwerkende mensen gesproken... om eh, je een mening te vormen op basis van wat je rondom je hoort. Wie is deze paus? Nou, allereerst wat je van deze man kan weten is dat hij een zoon van een spoorwegmedewerker is uit Argentinië. Een man, en het woord wat zich het meest herhaalt over deze man is dat hij zo bescheiden is. De bescheiden kardinaal, de bescheiden, de bescheiden priester. De man die de voorkeur geeft boven een klein appartement in de stad dan heel groot te leven. Een theoloog, maar ook een chemisch ingenieur. Een man ook, uh, en dat is toch ook een opmerkelijk detail... een man met maar één long, 76 jaar met maar één long... na een ongeluk, uh, waardoor nog maar één long functioneert. En ook een man die sinds 2005 al op alle lijstjes stond toen... om Johannes Paulus II op te volgen. Nou goed, toen werd hij het niet, nu dus wel. En nog een veelzeggende tekst die we hem daar straks hoorden zeggen... Ik kom van het einde van de wereld. En misschien moet je daar toch, denk ik, ook een diepere betekenis aan geven... Hij zei daarmee, ja, ik kom uit Argentinië, ik kom van ver. Maar hij zei daarmee ook indirect, ik hoor niet bij dit Vaticaan. Ik hoor niet bij deze gevestigde orde. Ik kom van buiten. En dat was toch een opmerkelijke mededeling. Rob, uh, Erik, hier, als ik uh, ja, even jou mag vragen... want het, ik heb hem net als Franciscaner aangeduid, vandaar de naam Francis. Maar dat, ik lees nu dat het een jezuït is, of is dat hetzelfde? Ik ben niet zo ingevoerd in de materie, helaas. Nou, hij is toegetreden tot een jezuïtenorde op zijn 22e... Uh, dat weten we van deze man. Deze man geldt als een boegbeeld in de strijd tegen armoede. Dat noemt hij een van de grote uitdagingen van de, van de staat. En dan heb je weer die woorden bescheiden, sociaal bewogen, dat herhaalt zich het meest. En dan social media, waar je het net over hadden. Ja, het Twitter-account van de paus is ook weer geactiveerd. Daar staat nu in het Latijn abemus papum franciscum. We hebben hem, een nieuwe paus, Franciscus. Rob Zouberg, dankjewel. En jij bedankt, Tim, voor je update. Je komt nog even terug. Hè? Wie weet. Hartstikke fijn. Dank je wel, Tim Overdiek. Today is Topics. Het is tijd voor de Topics, Luc. Yes, we beginnen in Groningen. Daar is namelijk Big Brother hier aan het watsen. Deze week plaatst ProRail kastjes hier op station Groningen. Die kastjes volgen het signaal van je GSM. En zo ziet ProRail uit welke trein je stapt en welke route je volgt over het station. Ja, want de ProRail wil weten hoe jij je op het station begeeft. Ze willen op die manier de reizigersstroom in kaart brengen... zodat ze de hallen en perrons daar beter op kun in, in kunnen richten. We willen graag vanuit ProRail de reizigersstromen in kaart brengen. En dat doen we omdat we het station Groningen willen verbeteren. Straks kunnen we zien hoe mensen van de bus... naar bijvoorbeeld de treinen richting Groningen-Noord lopen... of juist de treinen naar de Randstad. En als we weten hoe ze lopen kunnen we ook, als we de trein opnieuw gaan inplannen op het station... rekening houden met die voorkeuren. Ja, en Dat is natuurlijk ontzettend handig, maar het voelt ook wel een klein beetje als, nou, als bespieden. Maar dat is nergens voor nodig, zegt ProRail. Het is geheel anoniem, dat kunnen we garanderen. De gegevens die uit de telefoons komen, die worden helemaal verhusseld en uh, die komen nergens terecht. Ja, de gegevens worden dan ontvangen, kapot gemaakt, uitgestrooid over een braakliggend terrein, vermengd met allemaal andere data, zodat niemand ze ooit te zien krijgt. Ja, nou, dat werkt perfect. Op 4 dan burgemeester Rob Bats van Haren. Hij stapt op. Goedenavond. Burgemeester Rob Bats van Haren stapt op dat bleek vanavond tijdens een extra raadsvergadering. Aanleiding voor het vertrek is het rapport van de commissie Cohen... over de Facebookrellen en de kritiek op de burgemeester. Ja, Project Exit dus voor Bats. Aan het einde van zijn verklaring maakte hij bekend... dat hij per 1 april ontslag neemt. Ik zal vanavond met u van gedachten wisselen... over de inhoud van het rapport, mijn rol, mijn gezag over de politie... en hulpverleningsdiensten. Maar deel u ook mee, haar Majesteit Koningin, te verzoeken mij per 1 april aanstaande te ontslaan van mijn verplichtingen als burgemeester van Haren... opdat ik in de komende twee weken in overleg met de commissaris van de koningin... mijn taken terug kan leggen. Ja, nou, voor veel mensen kwam dit als een enorme verrassing. De meesten zagen het aftreden totaal niet aankomen. Nee, dat had ik niet verwacht. Mijn hele fractie staat ook eigenlijk uh, erg verbaasd. Nee, dat had ik niet verwacht. U stond paf eigenlijk, begrijp ik dat. zeg je? U stond paf. Nou, hier staat paf, is niet helemaal waar natuurlijk. Want uh, dan zou ik ook met een mond vol tanden staan. En dat was niet van plan. Nee, ik bedoel, het is niet dat je hier kan spreken van een paf staande situatie. Nog van een met de mond vol tanden moment. Maar er was wel degelijk sprake van verbazing. Of zoals ze dat in Groningen zeggen, flubbegerstert. Want laten we nou heel eerlijk zijn. Wie hebben hier ooit in eerste instantie deze rellen veroorzaakt? Niet de burgemeester, niet de inwoners, niet de hulpverleners. Niet ik. Gewoon de hooligans en de rotzooi die hier met deze situatie zijn begonnen. Dus ik was uh, echt volledig verrast. Ja, ook geschrokken. En ook eigenlijk wel even uh, ja, in goed Gronings flabbergasted. Uh, dit hadden we totaal niet verwacht. Wat is per 1 april dus geen burgemeester van Haren meer? Het is niet duidelijk wat dit betekent voor dossiers als... ...spoorweggeluid Haren glimmen... ...herrijking natuurvisies Scharharkroerhofgebied... ...en ontwikkelingsstationsgebied Haren. Of zoals ze in Groningen zeggen... ...Hilriën te meenemen. Van nou, schieromt. <lacht> Moi. <lacht> voor nummer drie, we gaan naar Wibi Suryadi. Ja, er is ja, namelijk betel, iets betel, aan de betel, hand. Betel. Nou, er is iets aan de hand met Wibi. Ik ben weer verliefd. Ik ben, Ik ben zo erg verliefd. Woe! Ja. Nou... Dames en heren. Welkom in Crazy Town. Dit is het verhaal. Dit is het verhaal van de nieuwe liefde van Wibi Sojadi. Pianist, Disney-liefhebber en mensenmens. En, mens. en ze heet Celine, is 25 jaar, 17 jaar jonger dan Wibi. Een verhaal dat Wibi per se kwijt moest. Nou, wie bel je dan als je net even te hard tegen de koel bent gelopen? Inderdaad, Wilma Nanninga. Een paar dagen geleden belde Wibi Sojadi me helemaal opgewonden op. Er is een nieuwe vrouw in zijn leven. Hij is helemaal verliefd. Ze heet Celine, is 25 en we gaan haar nu ontmoeten. Nou, meid, ik kan niet wachten. Ik kwam er uh, op een gegeven moment... We uh, gingen al heel, uh, heel lang met elkaar om. Gewoon eigenlijk meer als vrienden. En op een gegeven moment uh, werd, uh, werd de aantrekkingskracht een beetje erg groot. Dus ik zei, ja, misschien is het leuk om te blijven logeren. Ja. En toen uh, zei ja. ik dat ik de logeerkamer had klaargemaakt. Ja. Uh -uh. uh -uh. Wiebe! Wie? Oh, oh, oh, oh, my God. Ja, dit is dus echt liefde. Het is zelfs zo echt dat Wiebe wie een prachtig gedicht heeft geschreven. Je bent het meisje van mijn dromen. Het is een sprookje dat is uitgekomen. Het is zo fijn dat we samen mogen zijn. Samen zijn we sterk en kunnen we alles en iedereen aan. Dat is geen wonder met zo'n sierlijke schone zwaan. Het geluk dat je mij geeft, dat komt niet uit een flesje. Je bent de wagen... Mijn enige echte sprookjesprinsesje. Ja, er is geen grens voor mijn liefde voor jou. Jij laat mij nooit in de kou. Ik vind je echt helemaal crazy, Loesoe. Al klinkt dat nu een beetje... Dat is heel intens allemaal. Ja, voor mij is dat, is dat iets wat ik heel graag natuurlijk heb gewild. En echt gewoon een sprookje wat uitkomt. Ik ben zo erg verliefd. Heel raar dit wel allemaal. Op twee dan gisteren speelde Barcelona thuis tegen AC Milan. Ze moesten met ruime cijfers winnen. AC Milan mocht ook niet scoren. Ah, en dat lukte dankzij Messi. Maar hier is Messi, hier is Messi. Jongen jongen. jongen. Dat is een hele snelle goal. En wie had het erover dat hij in een mindere vorm zou zijn? Ruimte Messi. Ho ho ho ho. Wat is het, toch een genie? En klinkt het weer Messi, Messi, Messi, in kamp nou. Ja, ja, het was de avond van Messi, het genie hemzelf zelf helemaal in vorm. Uiteindelijk werd het 4-0 voor Barcelona en bij alle doelpunten was Messi betrokken, behalve bij de derde. Twee maakte <laughs> hij er zelf en zijn teamspelers waren dolblij met de wederopstanding van de Messias. Ja, natuurlijk hebben ook wij genoten van het spel van Messi gisteren. Na afloop hebben we een olifantenparade gehouden onder de douche voor Messi. We pakten onze scrub sponsjes en we hebben het lijf van Messi geschropt. De huidschilvers en vetresten van Messi die vrijkomen halen we uit het doucheputje en bewaren we in een speciaal bakje. Hier hebben we een wassen beeld van gemaakt met echte stukjes Messi. Die nemen we dan de beurt mee naar huis om te vereren en teder te beminnen, zoals Messi verdient. Soms knuffelen we het Messi-vet beeld en dan blijven er restjes Messi op ons gezicht zitten. En die smeren we dan uit zodat we besmeurd zijn met Messi-vet. Hmm. Op nummer 1 dan nog. Natuurlijk, er is een nieuwe paus. Vandaag was iedereen in spanning. Zou er een nieuwe paus komen? En welke man, of vrouw, gaat dan de nieuwe paus worden? Nou, het is Gorge uh, Bergoglio geworden. Dus toch? Paus Franciscus de Eerste gaat hij nu... Of nou ja, ik, ik moet misschien even een belletje plegen. Of nou echt... Nee, de Eerste. Zo. Even bellen opneemt. Het Frans iking. -E hey pap, ja, Hey, één dingetje, uh, hoe heet ik ook alweer? Jij heet Luc Franciscus Iking. E ah, mooi, dan wil ik even dubbelchecken. Dank je, u. Nou, hoor gewoon. U later. Er is hier maar één eerste, Erik. Ja, en dat ben ik. En dat was you. Luc, uh, hartelijke, hartelijke, dank, ja. We gaan even <lacht> snel naar Andy, naar uh, Bayern Munchen tegen Arsenal. Hoe staat het ervoor, Andy? Nog steeds hetzelfde 1-0 voor Arsenal. Het wordt ietsje harder de wedstrijd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik Arsenal toch niet echt de sensatie zie maken vanavond. Hoor. Zien doen uh, 1-0 voor dat wel. Maar Bayern is sterker. Heeft al wat uh, mogelijkheden en kansen gehad. En uh, dus ja, we zitten, lopen ook al uh, richting uh, de 33ste minuut van de eerste helft. Andere wedstrijd nog altijd 0-0. Dus zoals het er nu voor staat. Bayern München door naar de kwartfinale. En Porto door naar de half, uh, kwartfinale. Kijk aan. Annie, dankjewel. Uh, zojuist in het nieuws ook te horen dat Peter Banks, gitarist en oprichter van de band Yes, uh, overleden is. En, en, dat wordt dan weer niet vermeld, de oud-drummer van Iron Maiden, Clive Burr ook. En toen hebben we moeten kiezen en hebben we toch voor Owner of Lonely Heart <laughs> gekozen. Want het blijft tenslotte Radio 1. Dit is Yes. Maar zo eindigen ze platen in deze tijd. Behoorlijk. Denk je, nu gaat er iets spannends gebeuren? Omdat er transponeert wat, dan is hij afgelopen. Ja, schitterend. Je hoorde uh, Owner of a Lonely Heart van Yes. Draaijden we, uh, naar aanleiding van Peter Banks, gitarist en oprichter van de band, is overleden. Radio 1, Erik Kortom. BNN Today. De onderzoeksrobot Curiosity uh, heeft deze week op Mars verschillende stoffen gevonden... die erop wijzen dat er vroeger toch echt leven moet zijn geweest op die planeet. En over een paar jaar zal er weer leven zijn. Tenminste, dat is het plan. Het Nederlandse project Mars One wil in 2023 vier mensen op Mars zetten die daar voor de rest van hun leven, ik herhaal... voor de rest van hun leven, ik herhaal voor de <laughs> derde keer... voor de rest van hun leven zullen blijven. Ik moet, ik moet er niet aan denken, maar jij, Jim Leeseman, jij wel. Ja, laat ik wel eerst even zeggen. Um, in het vorige uur hoorde ik jullie praten over BN'ers naar Mars sturen. Maar als, uh, als Barbie meegaat, dan, dan, dan zeg ik oh, dan doe ik het niet. Nee, niet, dan daar ik dan ik ga jij niet mee. mee. Nee, nee, precies. Maar jij zou, jij zou het echt wel willen voor de rest van je leven naar Mars. Klopt, ja. ja. Um, nou ja hoe dat is gekomen. Ja. Ik was gewoon als kleinkind al heel veel met ruimtevaart. Gewoon uh, nou ja, naar de bieb toe gaan. Daar boekjes uh, pakken. Uh, ja. Lezen over planeten, sterren, noem maar op. Vond ik heel interessant. Nou ja, op een gegeven moment uh, ging ik puberen, studeren. Um, ja. Wat ging je studeren? Nou, ik, uh, ik heb VWO gedaan. Ik ging uiteindelijk ging ik, uh, uh, ja, wat meer de cultuur- en maatschappijkant op. Uh, ik was niet zo goed met studeren. Niet zo goed als Diederik <laughs> bijvoorbeeld. Dus... Uh, Hey, nee, daad... maar niet, je bent niet iets gaan studeren in de richting van de ruimtevaart Nee, dat, dat was dus niet mogelijk, okay. omdat ik eigenlijk niet, niet altijd even goed mijn best deed in vakken die ertoe doen. Zoals niet zo, niet zo beta, ja precies. Inderdaad, ja. Dus uh, nou ja, eigenlijk was die kans verkeken. Nou ja, het maakt niet zoveel uit. Ik, je gaat je op andere dingen vestigen en mm -hmm. je volgt gewoon een beetje het nieuws. Dus daarom was, was ik best wel onder de indruk om dan wat te horen over dit project. Dus ik dacht, hé hey, gaaf, dat, uh, dat is nu gewoon een mogelijkheid om eraan mee te doen. Ja. Daarom heb ik me eigenlijk opgegeven. Maar, maar je, heet... heb je, je hebt jezelf opgegeven? Je kan je nog niet uh, officieel inschrijven, nee. maar je kan je abonne abonneren op een nieuwsbrief. En nou ja. Uh... Maar goed, dat doe je dus alleen maar. Want als er, als er straks een puntje bij het plaatje komt, dan word je uitgekozen en dan ga je. En dan ga je Tot. ook en dan schieten ze hier van de aard af. En dan zien we je lang, nooit meer nooit terug. Meer terug. Nee. Dan ga je naar Mars. Dan ga ik even naar je buurman, want je zei het al, Diederik Jekel, wetenschapper. Yes. Uh, en uh, weet, je iets, weet je iets van Mars? Ik weet wel een beetje wat van Mars, ja. Is dat een plek om heen te gaan? Nou ja, kijk, we, we, laat ik voorop stellen. Kijk, ik persoonlijk zou er niet naartoe willen... maar ik snap wel heel erg goed dat er een hele hoop mensen... en ook niet alleen maar gestoorde mensen zich willen opgeven. Nou, nou ik ik bedoel... lijkt me niet de buitengewoon nee, gestoorde nee, nee, nee, maar dat, nee. dat wil ik graag zeggen. Ik bedoel, het, het, het klinkt misschien heel erg heftig om die kant op te gaan. Alleen, het is wel gewoon echt de final frontier. Het is wel de allerlaatste ontdekkingsreis die we je, als de, mensen gaan doen. De Vasco da Gama's en, uh, en zo van ja. deze wereld hadden ook niet het idee... dat ze misschien wel dat ze terugkwamen, maar die namen ook een risico. Ja, maar zelfs tot, tot korter geleden, zeg maar, als mensen emigreerden naar Amerika... Amerika Mars, dan waren er ook niet echt Twitter en Facebook contacten... Uh, om lekker met je mama te skypen. Ik bedoel, dat, dat was er niet. Ja. En, en je kan nu wat dat betreft een stuk makkelijker communiceren eigenlijk nog. Maar je gaat wel gewoon epische geschiedenisboeken in. En ik snap heel goed dat mensen dat willen gaan doen. Ja, Mars. Uh, Ma even, even naar Mars concreet, ja. naar de planeet. De, je kunt ja. daar niet leven, er is geen zuurstof. Althans, nee. niet genoeg om van te leven. Het uh, blijkt dat er stoffen gevonden zijn waaruit zou blijken dat er wel leven geweest is. Hoe, zou, hoe moet ik met dat voor me zien? Moeten we dan in koepels gaan? Moeten we die eerst bouwen daar? Of hoe zetten we daar? Een ruimteschip op, wat dan daar blijft? Ja, wat, wat, wat het idee van Mars One is, is dat ze van tevoren een aantal uh, raketten daar naartoe sturen met uh, een aantal leefomgevingen die zeg maar gebouwd worden, inderdaad een soort, soort koppels. En um, daar wordt langzaam maar zeker, um, uh, wordt er ook zeg maar um, uh, aangebouwd, aangebouwd ja. en uh, plantenkassen en uiteindelijk moet er um, ijs gesmolten worden om daar water van te maken en dan kan je ook zuurstof van maken. Dus er gaan allerlei dingen naartoe om... Uh, iets op te bouwen en dan wordt er een, een sms'je gestuurd van... hé, hey, het is nu allemaal veilig en het is klaar en stuur nu de mensen naar. Wanneer toe. gaan die er naartoe? In, in 2020, 2023. pas, uh, dat duurde even. Dan gaan ze echt pas bouwen. Nee, nee dan ze dat... gaan voor die tijd gaan ze wel ja, dat, dat, ja. Dat, dat, ja. Okay, ja. De eerste mensen vertrekken op uh, in uh, 2023. Ja. Ja. Jim, we gaan het daar straks nog uitgebreid over hebben... want ik wil, ik wil je beweegredenen weten en, goed, en, en, en wat je allemaal achter gaat <laughs> laten... en of je daar nu al aan moet huilen. Uh, eerst door naar Tim, je hoorde hem net al, Tim Hofman. Hoi, hoi, hoi. Nee, we gaan eerst voetballen. Want dat is natuurlijk onopwezig. Ja, natuurlijk, sorry. En die Bayern-München, Bayern, Arsenal. Hoe is het? Ja, uitstekend. 1-0 voor Arsenal tegen Bayern. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Niet al te veel gebeurd. Het zag er naar uit dat Giroud het veld uit moest. naar een pittere overtreding. Giroud, de uh, maker van het enige doel, na drie minuten al voor Arsenal. Maar volgens mij staat hij nog steeds in het veld. Dus gaat het goed met hem. Maar niet echt uh, heel goed met Arsenal. Na die openingsgoal heeft men weinig kansen meer kunnen creëren. En moet het toch? Minimaal drie maken, Arsenal. Dus drie uh, uh, moeten ze er maken. Eén hebben ze er gemaakt. Na drie minuten, Giroud. Waar je moet je eenmaal achter? Op eigen veld tegen Arsenal. Die andere wedstrijd, overigens. Malaga Porto staat 0-0. Nog steeds 0-0. Goed, we houden het in de gaten. Dankjewel, Andy. Um, in Austin, Texas. is iets heel anders. Is het festival South by Southwest bezig. Een van de grootste etalagefestivals uh, ter wereld. Oftewel een festival waar een jonge bands zich in de kijker kunnen spelen. Um, we hebben Blauwtoen, zanger Blauwtoen, uh, bereid gevonden om een dagboekje bij te houden. Luister naar zijn dagboek uit South by Southwest. Blauwdzoen hier vanuit Austin, Texas. De zonnebril op, want het is hier heet en warm. Ik werd vanochtend wakker met uh, de American Statesman op mijn uh, ontbijtbord Met heel groot op de voorpagina uh, mijn eigen rotte hoofd. Um, die van mijn broer. Uh, dus dat was een leuk welkom. Uh, uh, dus wat mij betreft gaan we nu naar huis. Want uh, hè, volpagina gehaald, nee even serieus. Wij moeten nog spelen. Ik uh, sta op het punt te gaan soundchecken. Uh, get the images event. En ik word nu ook geroepen dat ik daar uh, naartoe moet komen. Goeie sfeer hier in de stad eigenlijk. Ik kom net uit New York dus dit is wel een behoorlijke overgang. Maar het is vooral een heel gezellig uh, festival. Gisteren de eerste zwem, uh, zwembadfeestje al gehad. Uh, maar vandaag gaat uh, het echte muziceren beginnen. Dus uh, ik hou jullie op de hoogte. En tot snel. Mooi, ze praat met Olifant. Die de blaad doen vanuit een bloedstollend heet zuidwest -Zuid bij zuidwest Want het is daar echt op dit moment niet te harde zo warm. Het is uh, 1 minuut van half 10. Tijd voor het nieuws met Trimmel. Serre. Radio 1: Het NOS-journaal.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 maakt een enigszins verlegen en zeer ingetogen indruk. Zijn keuze wordt algemeen als verrassend gezien...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 daden verrichtte hij in 2001. Bergoglio bezocht toen een ziekenhuis waar hij de voeten van 12 age-patiënten en kuste. In 2005 was hij een serieuze kandidaat om de overleden paus Johannes Paulus II op te volgen, maar hij verloor die strijd van Jozef Ratzinger. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, Erik Kortom. Ja. GNM Today. Het is uh, even na half tien. Tim overiek, je bent er nog steeds... Ja, wat dacht je? En dan zijn ook ja. mensen over de hele wereld nu op zoek naar meer informatie over de paus. Waar we net hele interessante het. feiten over hoorden, moet ik zeggen hoor. We hadden onze eigen correspondent natuurlijk in Brazilië zitten, ja. Mark Bessems, in Sao Paulo. Want we dachten dat Scherer wellicht paus zou worden. Ah, uh ah, -uh, verkeerde land. Dus we moeten naar Argentinië. Ik werd zeggen, maar het, is, het valt mij wel op dat, uh, um, dat deze man dus in, bij de vorige pausverkiezing ook al in de running was. Maar ja. dat hij nu niet bij de boekmakers op nummer 1 stond, Dat is blijkbaar. een totale verrassing. Ja. We zijn aan het zoeken geweest naar iemand in Argentinië. Die hebben we gevonden. Peter Schäffer, goedavond, goedemiddag voor jou. Ja, goedemiddag, Tim. Correspondent voor onder meer trouw en de tijd en de verrassing in Argentinië voor deze nieuwe paus. Beschrijf die. Ja, enorme verrassing. Kijk, de, de kardinaal die erin was, uh, mogelijk was Leonardo Sandri, uh, een bekende binnen het Vaticaan, uh, maar onbekend in Argentinië. En ja, daar kwam als een vizeltje uit een doosje uh, Jorge niet al, uit Buenos Aires. Hoe is het nu daarom? Argentijnen ja, zijn in alle staten. Dus... Sorry, ga verder. Je hebt een vertraging op de lijn. Ga verder. Ja, nee, Argentijnen uiteraard in alle staten. Er wordt getuterd met auto's in midden van de kathedraal van Buenos Aires vandaan, op de plaza de Macho. Men is daar uitzicht. Er wordt met vlaggen gewapperd. Er wordt onmiddellijk al gebeden en een mis opgedragen voor de nieuwe pauze. Dus ja, de Argentijnen zijn natuurlijk aardig trots. Want het is uh, de eerste Zuid-Amerikaanse, eerste pauze buiten Europa natuurlijk. Is dat iets wat met name heel erg speelt voor de mensen daar in Argentinië? Je, je beschrijft daar verder die doen denken aan, aan, aan een soort wereldkampioenschap voetbal wat is gewonnen. Ja, nou, bijna wel. Nou, dat is het nog een religie. Ik bedoel, voetbal is, is de, de hoogste religie in Argentinië. En misschien daarna de katholieke kerk voor sommigen. Maar ja, als je dan op straat nu, nu merkt, ik zat in de taxi de taxi zei. Ik kan die niet geloven. Toen zei hij: Geloof je dan in God? Toen zei hij: Ja, dus dan zal het wel goed zijn. Dus je ziet ook in die veranderende Argentijnse samenleving hoe men hiernaar kijkt. Bergoglio is, zoals jullie al zeiden, er staat bekend als een conservatieve theoloog. Er heeft zich met hand en tand verzet tegen bijvoorbeeld het invoeren van het homohuwelijk. En op dit moment is er een discussie gaande over het legaliseren van abortus. Nou ja, dat wordt nu natuurlijk een hele interessante discussie. Want ja, de Argentijnse paus, ja, die ziet er niet zitten. Ik ben zo benieuwd wat dit voor consequenties heeft voor, dat, voor het hele werelddeel. Het is natuurlijk een, een, een katholiek werelddeel, een streng katholiek werelddeel... en die krijgen nu een paus vanuit uh, hun, hun eigen midden. Wat, he, wat, wat heeft dat voor, kwenties, voor consequenties ook voor, ja, kan ik, laat zeggen, voor heel Zuid-Amerika? Amerika, Latijns-Amerika Latijns is aan het emanciperen. Dat hebben we soms in Europa nog niet helemaal door. Maar in eigen werelddeel in begint op eigen voeten te staan. Dat is hier op economisch gebied, op politiek gebied, geopolitiek gebied dan was Brazilië, Mexico. En ja, misschien zou je kunnen zeggen... ook op een gebied emancipeert latijns amerika en laten zien dat zij kwalitatieve mensen kunnen leveren... die het zelf op de kunnen stoppen. Nou, je kunt het natuurlijk zien als, als, als emanciperend... maar je kunt ook zien, want ze hebben nu een hele conservatieve pauze uit hun eigen midden, uh, die misschien die emancipatie... die zei het net al, in, vooral met bijvoorbeeld abortus... die bepaalde vormen van emancipatie ongedaan zal proberen te maken. Nou, dat is maar de vraag. Kijk, Pauze hebben natuurlijk ook een bepaalde speelruimte en, en daarbuiten lukt het niet. Binnen Argentinië en binnen, binnen zuid amerika hoor je nu vooral dat hij ja, blijkbaar heeft gekozen voor ja, de gulden middenweg, hè, een, een, een compromiskandidaat. kandidaat En daar loopt ook heel pas daar prima in, want hij is heel timide, uh, niet buitengewoon uh, uitgesproken over bepaalde zaken, behalve over, nou ja, neem maar Bortens, Rome, of... of, of voor beroepsmiddelen, ja, daar weten we hoe de kerk over denkt. Maar bij Robio is iemand die gewoon wat, wat meer kiest voor het dialoog achter de schermen. Eh, om ja, mensen mee te nemen met zijn visie. Dus Wat dat betreft denk ik, eh, het college van Kardinalen voor, ja, voor een wat gematigere man. in zo'n aanpak gekozen. We gaan het allemaal zien. Uh, het verhaal is dat komende dinsdag die installatie gaat plaatsvinden in Rome. maar al die staatshoofden, ongetwijfeld ook uit Argentinië, gaan, uh, gaan reizen naar Rome. Peter Scheffer, vanuit die, uh, de wegen, het getoeter van de auto's op de wegen in Buenos Aires. <laughs> uh, Dank je wel voor dat verhaal. Dus we hebben een rijtje met Evite, Maradona, Maxima natuurlijk. En ja. ook, ook Franciscus I. Franciscus een hoop verrassingen, een hoop verbazingen. Vooral ook dat het zo snel was. Uh, het was echt heel erg belangrijk. dat we even naar uh, kardinaal Simonus ging, die die altijd heeft gezegd, nou het gaat wel een dag of vijf, vijf duren. Nou, Roel Paul, die is even bij hem langs gegaan. Ik heb altijd van de man gehoord dat het een buitengewoon intelligente man is. Zeer eenvoudig. En dat blijkt ja, uit zijn optreden, dat is de eenvoud zelf. Wat mij opviel, uh, ja, er zijn mij een heleboel dingen opgevallen. Op de eerste plaats, ik had nooit gedacht dat ze er zo snel uit zouden komen. Op geen enkele manier, ik heb... ...steeds gedacht, ook uh, in verband met het pre Dit ...dat is allemaal niet zo duidelijk. En het dat kan wel eens een, een, een, minstens drie of tot vijf dagen gaan duren. En dat ze dat na vijf stemmingen het met elkaar eens zijn geworden... ...die moet het voortzetten. Dat vind ik buitengewoon. Ja. Ik, ik heb uh, bij mezelf een beetje zitten denken... ...de heilige geest heeft ons allemaal voor de gek gehouden. <lacht> ja. uh, daar komt het op dieren. Is er geen aardzere verklaring voor te bedenken... dat? dat ze er zo snel uit zijn gekomen? Een aardse verklaring? Euh, nou, nee, ik zie, ik zie niet direct een aardse verklaring hiervoor. Ik zie hier een, een, een wonderbaarlijk iets. Ik kan geen ander woord vinden. Een wonderbaarlijk iets. Een man van deze leeftijd, euh, waarvan de allemaal... Dus, u leest ook de kranten en zover ze allemaal zeggen... nou, de meest geschikte leeftijd is zo'n 70 jaar. Deze man is 76 een man die uh, uh, zich presenteert volkomen zichzelf. Een Jezuïet. Je zou zeggen, als er nou een Jezuïet is... de eerste Jezuïet die paus wordt in de geschiedenis... die noemt zich Ignatius. En hij noemt zich Franciscus. Dus de eenvoud zelf. En, en, en de ja, want daar, hadden... daar verwijst de naam Franciscus naar. Hè. Dus ja, de dat eenvoud. Is, ja, is Franciscus van Assisië. En als je nou ooit... Uh, spreekt het dus over een kerk van de armen en een kerk van de eenvoud. De naam die de man gekozen heeft is een programma. Hij wil een eenvoudige kerk en hij wil een eenvoudig geloof... en hij wil uh, dat uh, de mensen van goede wil... de gewone mensen, dat die het evangelie weer leren kennen. Hij heeft het woord evangelisatie ook genoemd... Hè, voor de stad Rome, maar ook voor de hele wereld. Hij heeft de mensen aangesproken... Uh, alsof het zijn parochia zijn. Goedenavond. Hier ben ik. En we gaan er samen wat van maken. En hij begint met het gebed. Gisteravond was er op uh, het Sint-Pietersplein een man in Jutte gekleed. Blote voeten. En die stond niets anders te preken. De nieuwe paus, die moet Francis gezeten. Hij is op zijn wenken bediend. En als ze nou spreken, uh, de kerk heeft geloofwaardigheid. Uh, verloren, ik denk dat in de eenvoud van het evangelie, zoals deze man dat beleeft, en daar stond hij onbekend, dus om zijn heiligheid... Uh, dat die uh, geloofwaardigheid wel eens teruggebracht kan worden. Is dat dan misschien buiten de leiding van de heilige geest, zoals u dat ziet... mogelijk de verklaring waarom deze man het geworden is? Heeft de kerk zo iemand nodig op dit moment, in dit tijdsgevricht... Ik denk dat, uh, uh, uh, dat we zo iemand hebben gekregen. Kardinaal Simonus in gesprek met Roel Powers. Ja, sorry dat ik even moest giechelen. maar ik vond de Heilige Geest heeft ons, heeft ons voor de gek gehouden uit de mond van Simonus wel een beetje grappig. Ja. De ja. humor van de katholieke kerk. Zeker. Tim, dank je wel. We gaan naar de andere Tim, want het is misschien wel een van de allergrootste irritaties van onze tijd. Je zit gezellig in de kroeg en in plaats van samen een potje te ouwe horen... zit iedereen op zijn telefoon te kijken of in een restaurant of in de trein. Overal en nergens. Incheck op Facebook. toch nog even twitteren dat het zo gezellig is. En een fotootje Instagrammen van je pas bestelde biertje. Het is afgeizelijk! Zou verboden moeten worden. En je doet het zelf ook, Erik. Ik zeg helemaal niks. Naast mij uh, schuim tegenover mijn digitaal wonderkind Tim. Of man, jij bent ongetwijfeld. ook zo'n type. We gaan mij een beetje zitten beschuldigen. Ja, nee, ik, ik, ben, ik ben nog een slag erger. Maar ja. ik zie jou ook wel twitteren hoor, Erik. Echt niet. Nee, het, het is zo. Het is zo. En, en nou doe ik wel uh, sinds kort met vrienden dat als je uit eten gaat. Hè, dat is ook al anderhalf jaar oud, geloof ik. Uh, je uit telefoons... eten? Gaan. <lacht> nee, echt wel zo lang geleden. Ik ben anderhalf jaar voor het eerst gegaan. Oh. McDonalds, gek huis. Nee, telefoons opstapelen. Dan mag je de hele avond niet aanraken. En wie dan, uh, weet je wel wie, uh, wie hem wel pakt. Die moet alle drankjes betalen. Ik, dat ik, werkt. Ik, ik, zeggen, ik hoorde laatst van iemand die had een, een tafels ontworpen voor een restaurant. En dan had hij vakjes ingemaakt waar je je telefoon in kon verstoppen. Ja, nou, en, dit is en kon geen vergeten idee, waarschijnlijk ja. ook. Ja. ja, dat ook. Ja. Ja. Elke keer weer 300 ja. euro. Ja, hopla. Er is iets wat daar verandering ja. in kan brengen in dit asociale gedrag. Ja, begrijp ik te gek. Joining. Joining.com. En dat is eigenlijk een social network. Zo kan ik het misschien wel noemen. Waar je ook daadwerkelijk socialer van wordt. Uh, namelijk, je kan met mensen af gaan spreken om wat te gaan doen. In onze tijd, dames en heren. Je kan samen iets gaan doen. Moet je je voorstellen. Nou. Uh, je gaat naar joining.com. Ja, ik, ik was ook flabbergasted. Je logt in met je Facebook-account. Dat moet wel, want dan kan je gelijk zien uh, wie je voor je hebt. En dan, uh, dan klik je je regio aan. Je zit bijvoorbeeld in Amsterdam en je hebt zin in een potje tennis. Nou, dan zeg je, ik zit nu in Amsterdam, ik wil tennissen. En dan zijn er mensen die dat ook willen. Of die kan je zoeken. En dan kan je samen een potje gaan tennissen met een wild vreemde. Je kan uh, zeggen, ik heb zin om naar uh, een man in een jurk... op een heel groot plein te gaan kijken als een witte rook uit de schoorsteen komt kan Allemaal, uh, ik noem maar wat ja. en uh, dat kan op joining.com, dus het wordt weer sociaal. Je kan met mensen wat gaan doen, vreemde maar, mensen. Het is een ja. soort uh, dating service zonder zoenen of zo. zo, zo ja, nou, dat ga ik dadelijk vragen aan de, aan de oprichter. Of dat het is, het is, het is, het is niet heel nieuw. Je hebt nmlk.nl, dat staat voor nieuwe mensen leren kennen, en dat is eigenlijk een beetje mijn homepage. Dat is voor mensen zonder vrienden en dan kan je dus uh, andere mensen leren kennen. Maar dit is echt ge gefocust op de. Ja, op de activiteiten. Op, op, op, ik kan meertje. zeggen, dit is er echt opgericht dat ja. je dus van tevoren een afspraak ja, maakt. En wat met wat, wat je gaat doen. Ja. Maar je kunt ook gewoon, ja, oude lul. Maar de stad inlopen en gewoon denk ik ga eens naar de kroeg of ga eens naar het museum. En dan kom je in het museum iemand tegen. Ja, maar ze, dat, dat is denk ik een generatie, geloof je, Erik? Ja, kom maar door. <laughs> Zo werkt het bij ja, ons niet meer. Kom maar door. Wij beginnen vandaag de dag achter de computer. Okay. Dus, uh, iedereen zi zit een soort halen hier naast mij. Die nou ja, <laughs> ik, ik, ik weet niet hoeveel mensen jij wildvreemd op straat aangesproken hebt, van wil je een potje tennissen? Nee. <laughs> maar het is natuurlijk wel zo dat je alle uitkomt. Dat kan wel 30 ja, jaar geleden <laughs> geweest zijn hoor, jongens. Ja. Maar ja, nee, dat is, waar, dat is natuurlijk waar. Maar de, de, laat me zeggen, het is er gewoon uitgaan en je laten verrassen. We, is dat dan, dan van, de ge, van die generatie waar we het dan nu over hebben... dat je altijd van tevoren moet weten wat er gebeurt? Of wie, wie je voor je voor hebt? Toch? Ik kan me voorstellen dat ik de straat niet. op ga... en dan iemand vraagt, heb jij zin om met mij naar de bioscoop te gaan? Nee. En okay, dat doe okay. je wel op joining.com. Okay. Ik denk dat dit ook wel leuk is dat je kan kijken... Voor wat zijn allemaal activiteiten die mensen aan het doen zijn? En dat je denkt, oh ja, tennissen, dat heb ik lang niet gedaan. En presto, je kan gaan tennissen. Ja, je hebt uh, uh, uh, je had, je had iemand die er alles van weet. Ja, de bedenker, ja, ja, Erik ja, ja, ja, dit de, Schraven, kom maar door. Hi, Evert Schraven. Oh, Evert Schraven. Wat zei ik dan? Yes. Erik. Maar dat komt, oh, Erik. Ja, dat Evert. komt door mij. Ik zit hem aan te staren. E Erik, ja, ah, ik e ben e een e beetje e op de van e Erik Corton. Ja, Evert Corton. Uh, eh, Evert, <laughs> vertel even. Want, want ik wil wel even weten, want hoe ben je hierop gekomen? Want het klinkt eigenlijk heel logisch. Ja, nou in principe werk ik voor een lange tijd in het buitenland en ik wilde iedere keer mensen vinden om leuke dingen te doen. Mm -hmm. En als je, dat, als je binnen een uur met iemand wil afspreken om te gaan tennissen, ik mis eigenlijk een wereldwijd platform waarbij je dat kunt doen. Dus waarbij je nu kunt zeggen van ik wil met iemand gaan tennissen, hoe is joining? Dus het, uh, op, op, op die manier ben ik, uh, ben ik op het idee gekomen en ben ik terug naar Nederland gegaan en ben ik het gaan ontwikkelen. Dus het is eigenlijk en, een beetje voor expats ook? Het uh, die idee komt uit de expert-generatie, ja. uh, en je ziet, de mensen die ons joinen nu, dat zijn vooral de experts, maar het idee is eigenlijk om heel Nederland te laten joinen. Want uiteindelijk ja. moeten we het internet gaan gebruiken om er vanaf te gaan. Dus we moeten leuke dingen gaan doen. Hé, hey, hey, dat vind ik mooi, dat vind ik mooi gezegd. We moeten het internet gebruiken om er vanaf te gaan. Om er vanaf te gaan, ja. ja. Nou ja, het, het, het, het, het, ik, naast social media moet weer sociaal worden, vind ik dit ook ja. een goed uitgangspunt. Hey, ik, effe, ik zat even op de site te kijken, ik zie alleen nog Nederlandse steden staan, klopt dat? Dat klopt, uh, we zijn vijf maanden geleden gelanceerd, mm -hmm. in Nederland alleen, um, en afgelopen, we hebben vijf maanden geleden de website gelanceerd, we hebben ook een mobiele versie, mm -hmm. uh, die in oktober live is gegaan, en vorige week zijn we ook in België live gegaan. Oh, oké, okay. dus het wordt wel internationaal? Ja, het is dus, uh, de bedoeling om langzaam land voor land ja. uh, okay. uh, te gaan lanceren. En vijf maanden bezig, hoeveel mensen heb je al, uh, heb je al die meedoen? Uh, in Nederland zitten we over de 2000. Okay, uh, is... En België zit er net bij. Dus uh, ja, de bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen gaan joinen en leuke dingen hebben. Maar het is dus ook de bedoeling dat als ik, laat me zeggen, straks hier gejoind ben en iemand in Madrid is gejoind. En die en we willen, ik, die gaat, nou, die, daar heb je een mooi museum, het Prada Museum noem maar wat. Ik ga naar Madrid. Dat ik dan met iemand, de met een Spanjaard af kan spreken om samen naar het museum te gaan in Spanje. Oh. Je kunt okay. allerlei activiteiten zelf plannen. Dat is of leuk. je kunt andere mensen joinen. Dat kan in ieder land. Je kunt je, je, je land veranderen en dan kun je joinen in een ander land. Ik zie het ook al voor me. Erik die dit gaat doen. Ik heb zin in een potje tennis. Ja, 94 vrouwen binnen drie minuten. Ik wil wel uh, tennis met je. <lacht> nee, even, even, even. En ik kan helemaal niet tennis. Dus. <lacht> <lacht> ook dat nog. <lacht> Lachen. Um, Absoluut. Hey, um, uh, ik heb wel een beetje... En, en, um, dat als je dit gaat doen, joining.com... Zijn dat nou niet een beetje de triestige loners die af gaan komen... Om eindelijk eens met iemand een potje te kunnen gaan tennissen, die ook een keer sociaal contact kunnen hebben? Of is dat niet uh, wat er aan de hand is? Nou, ik denk uh, dat in Nederland, als je kijkt naar datingsites. Mm -hmm. tien jaar geleden waren datingsites die waren eigenlijk nog dan. En als je nu kijkt dat één op de vier reclames in Nederland gaat over dating. dan is dat vrij geaccepteerd. Ik denk uh, dat de afspreken met mensen om iets drugs te gaan doen, daar zijn mensen nogal uh, bang voor. En ik denk dat we dat, dat moeten doorbreken. We moeten, vroeger gingen naar sportclubs of naar verenigingen. Ik denk dat mensen nu veel meer het internet moeten gebruiken om met elkaar in contact te komen om zelf dingen te gaan doen. Ja. En hoe hou jij in de gaten dat er geen pornoafspraken gemaakt gaan worden? Want dat kan natuurlijk ook. Goeie vraag. Uh, ja, alle activiteiten zijn gereguleerd. We hebben 300 activiteiten. Um, uh, we hebben het platform uh, nu alleen opengesteld voor Facebookgebruikers omdat we een betrouwbaar platform willen. In de toekomst gaan we dat nog uitbreiden naar andere uh, platformen. En er zit een, een, een rating systeem in dat je na iedere activiteit je elkaar kunt aanbevelen. En je, kunt, je krijgt dat er gewoon hogere status binnen joining. Dus er zit een aantal uh, measurements in die, uh, die er moeten verzorgen zorgen dat, dat het een betrouwbaar platform blijft. Nog twee korte vragen. De allereerste, hoe zijn de reacties van de gebruikers tot nu toe? Zijn ze tevreden? Is het leuk? ja dus uh, je ziet heel veel mensen activiteiten plannen ik zag vandaag wel iemand die heeft een origami activiteit gepland in Brussel ja vind ik vet dus die, die zoekt mensen om uh, te gaan origamien en ja de meeste activiteiten die je ziet zijn sporten en, en uitgaan en voor de mensen um, die, die niet weten wat het is dus papier vouwen dan krijg je een kraanvogel <lacht> of zoiets. ja absoluut <lacht> Top. ja ik heb heeft eigenlijk overal verstand van zeker <lacht> wel ik en, zeg het een beetje blunt <lacht> maar dat je niet weet wat origami is. En, en, en, en Evert uh, uh, uh, de euro's hoe zit het hoe Ga je verdienen hoeveel ga je verdienen, wij willen het weten, gooi cijfers op ons. Nou, uh, het punt is dat uh, we hebben nu een verdienmodel uh, in plaats uh, waarbij we uh, verkopen. dat zijn evenementenorganisaties, mm -hmm. zoals uh, de Wereldhavendagen, Grachtenfestival, de Erasmus Universiteit. Ja. Die nu allemaal die partner-account gebruiken. En in de toekomst ze moeten ze daarvoor betalen en dat uh, wij kunnen ervoor zorgen dat ze premium features binnen het platform krijgen. Klein beetje als Groepon. Uh, Bedrijven nee, echt betalen echt geld niets, om, maar... om gepromoten te worden, eigenlijk da dat. Ja, eigenlijk meer uh, het promoten van hun evenementen. Oké, okay, top. Nou, uh, Evert, heel veel succes. Ben ons nog een keer als je een miljonair bent, we hebben me gehoord, jongen. Ja, ja precies. Yes. zal Are uh, you joining? Ga, ga ja, dan ik met je uit eten. Ja, dan joinen we, ja, dan joinen <laughs> we of gaan we naar een museum in, uh, in uh, Madrid. Tim, dankjewel. Perfect. Dankjewel. Top. Dank. Radio 1, PNN Today. Is het nog steeds rust met voetballen, jongens? Ja, ik geloof het wel, hè? De ruststanden, nee. nee, geef ze even door. Bayern München, Arsenal 0-1. Oh, Andy, ben je daar? Ja, natuurlijk. <laughs> ik ben hier niet weg te krijgen. Is het alweer begonnen? Het is alweer begonnen. Oh, er staat okay. 1-0 inderdaad nog voor Arsenal tegen Bayern München. Tweede helft net begonnen. Die andere wedstrijd, dan wordt het spannend. Want Malaga heeft 1-0 gemaakt, staat ja. uh, dus voor, met 1-0 door Isco. En die wedstrijd in Porto, want daar spelen ze tegen, was 1-0 voor Porto. Dus als het zo zou blijven, wordt het verlengen. Maar ik uh, richt mijn uh, ogen met name op Bayern tegen Arsenal. En daar staat het aan het begin van de tweede helft nog altijd 1-0 voor Arsenal. Juist. En dan zijn ze er niet, hè, Arsenal? Nee, nee ze moeten minimaal drie doelpunten maken. Goed zo. En die dank je wel. Um, je hoorde het net al, we hebben het al over gehad. Jim Leeseman, jij gaat, jou opgeven, je gaat jezelf opgeven... of dat heb je al gedaan, min of meer, voor het ja. pro, project Mars One. Jij wil een van de vier mensen worden die over tien jaar... Uh, in 2023 naar Mars gaat vliegen. Voorgoed wel te voor verstaan. Voorgoed, inderdaad. Ja, ja. Volgende maand mag je je eigenlijk pas officieel aanmelden... maar we hebben een van de initiatiefnemers gesproken. dus Bas Landsdorp. En hij vertelt waar een goede kandidaat aan moet. Voldoen. We moeten de beste van de beste mensen hebben... want deze mensen gaan echt iets heel erg bijzonders doen. Ja. Nou, je moet natuurlijk uh, heel erg geduldig zijn... Uh, je moet weten wanneer je moet volgen, je, weet, je moet weten wanneer je moet leiden. Uh, je moet heel erg groep in, goed in groepen kunnen samenwerken. Dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste, want het is belangrijk dat de groep op elk moment één coherente uh, samenwerkende groep blijft. Dat is niet niks. De beste van de beste, sociaal, volgen, leiden, noem maar op. Dat zijn wel aardig wat kwalificaties. En dan zou je nog een training moeten ondergaan, gok ik. Als je dit hoort, ben je dan de ideale kandidaat, Jim? Ja, ik zou zeggen wel. <laughs> wat? Ja. Onderop. Tuurlijk. Dit is het moment of niet? Ja, ja. Dit, dit is het moment inderdaad. Ja. Waarom? Vertel. Nou ja, uh, zoals je net al hoorde... je moet, moet sociaal zijn, je moet goed uh, leiding kunnen geven... je moet goed kunnen samenwerken... en ik zie mezelf echt wel als zo'n uh, zo persoon. Uh, als ik een beetje kijk uh, uh, in mijn omgeving... en bijvoorbeeld bij mijn vrienden... soms ontstaat er een conflict situatie... en dan ben ik toch wel de persoon die een beetje in het midden staat... die rustig blijft, die kijkt wat er aan de hand is... en, uh, en de gemoederen probeert te sussen. Uh, bij mij gaat het echt meer om het, om het nadenken... het grote geheel zien, kijken wat we moeten doen... wat is het belang, zeg maar, wat is het grootste belang? Dan ik wil zeggen, want stel dat, dat je... Dan zou worden, en je wordt naar Mars geknald, dan is de, de plek waar je daar in eerste instantie in terechtkomt, is nog niet een enorme stad, want dat moet allemaal nog aangebouwd worden. Dus het is klein, dus daar moet je inderdaad wel met mensen om kunnen gaan, lijkt me, is klein. Diederik. Ja, je kan niet uh, met, met ruzie naar buiten stappen zo makkelijk, nee. met, uh, de, de, de deur achter je dicht slaan. Even Diederik Jekel, wetenschapper, want Mars, daar kun je niet buiten leven. Nee, nee, Mars is uh, gemiddeld zo'n 55 graden onder nul, en voornamelijk is er geen zuurstof. Uh, dat is een probleem, zeg maar, voor het naar buiten aspect. Um, Jij dus, zei je, straks trouwens, wel, je zei, uh, we kunnen water meenemen. Of, het, of als, als, als, als er water gevonden wordt op Mars, zou dat is, helemaal mooi zijn. Er is heel veel ijs. Is ja. ijs. Er is gewoon ijs Mars, eis. dus okay. dat kan je gewoon pakken. En als, als we daar water van kunnen maken, kunnen we ook zuurstof genereren? Ja, klopt. Dus euh, euh, nou, je, euh, water bestaat uit waterstof en zuurstof, euh, aan elkaar vastgeklikt. Euh, en met behulp van elektriciteit, Kun je van zonnepanelen kan je dat weer uit elkaar halen. En dan heb je uh, wat brandstof en dan heb je zuurstof. Ja, is die, die voorraad uh, uh, ijs op Mars ook afdoende om straks uh, Jim en al zijn vrienden te kunnen oh, onthouden? Zeker, Jim, met zijn grapjes, daar kan je een hele lange tijd. Kan je, daar, uh, wel kan je dat volhouden? Gelukkig, gelukkig. Hey Jim, even weer terug naar jou. Want uh, uh, het woord voorgoed is al een paar keer gevallen. Want ze knallen ja. je met die raket die kant op. Het is dus een, dus een stukje vliegen, maar terugkom je dus niet. Nee. Je hebt hier... Vaders, moeders, vrienden, familie, kennis vriendin, hoorde ik je ja, straks ook roepen. Ja, ja. We, weten uh, die allemaal ja. al van jouw vrolijke plannen? Wat zegt zij? Ja, ja, niet iedereen weet er vanaf. Uh, laat ik zeggen dat mijn, uh, mijn familie, uh, mijn vader bijvoorbeeld, die weet het nog niet. Dat, uh, Tot nu. nu. Tot, nu. Ja. Tot nu. Hoi, pap. Uh, sorry, meneer, ja. sorry, meneer En Hij is ja. hier vanavond. <laughs> <Ja>. <laughs> en goed, uh, vrienden. Uh, ik heb veel vrienden erover gesproken met een beetje gemengde reacties. Uh, over het algemeen eerst een beetje lachen. Een beetje, ah, Jim, uh, doe je nou serieus? En dan... Oké, okay, hij is echt serieus. Hij is serieus. Ja. Ja. <laughs> dus nou ja, dan uiteindelijk uh, zeggen sommige mensen van, ja, nou, weet je, we vinden jou wel het type ervoor. We hadden dit wel een beetje kunnen verwachten, soort van. Wat dus, zijn, zijn je vrienden? Die zijn altijd aardig. Die Geen zijn altijd. En ah, nou, ga, dan gaan we het, nu naar ja, je vrienden. Ja. Nou, dat um, <laughs> <laughs> nou, viel eigenlijk mee, weet je. Um, je moet het wel kunnen relativeren. Dat doe ik zelf ook en dat doet mijn vriendin ook. Maar ja. wat moet je kunnen relativeren? Dat je nooit meer terugkomt. Dat kun je nou, toch niet rela dat, dat relativeren. Dat niet. Maar de kans dat ik daar echt sta over tien jaar, ah, okay. dat is natuurlijk toch vrij klein. Nee, maar Jim, ik vind dat die dat, dat moet je echt reëel inschatten. Want anders moet je het hoef je er niet eens aan te beginnen, lijkt mij. Toch, je moet daarvan uitgaan dat op moment dat die brief in je bus ligt of uh, ja, je mailtje. Vind in ik dat ja. al. Dat je denkt. Ja, daar ga ik. Daar zul je, daar zul je het met haar over gehad. Of in ieder geval op dat moment daarover gehad moeten hebben, ergens ooit. Ja, dat klopt. Heb je dat uh, gedaan? Wat gedaan? Nou, dat, dat gesprek gevoerd van stel dat ik uitgekozen word, daar ga ik echt. Ja, nog uh, ja, niet zo lang geleden eigenlijk. Hoe al. begon je dat gesprek? Ja. Uh, schat, ik ga naar Mars. <laughs> Ook tien jaar. Iets subtieler, iets subtieler. Uh, ja, nee, ze wist al dat ik ermee bezig was. En ik had in eerste instantie gezegd van uh, het is voor langere tijd, voor een aantal jaren, nou ja formeel gezien klopt dat ook. Ja. Maar uh, ja, toen ik uh, toen ik zei van ja, het zou dan wel goed zijn, ja, dat is natuurlijk een schrikreactie en het is ja, het, het kom, komt hard aan en ik vind het zelf natuurlijk ook heel erg lastig, want ja, ik hou de, van mijn vrienden. degene van wie je houdt, zeg je ja, sorry, maar er is iets belangrijkers maar, in het leven. Hoe oud ben jij nu? 26. En dan ben je 36 en je ja. waarschijnlijk twee of drie kids en een hond over tien jaar. Nou ja, of, je, dat... of stel je alles zo in het teken van dat je dat dus met haar niet doet. Nou ja, je, op een gegeven moment wordt het echt serieus. Want je hebt al die selectierondes. En op een gegeven moment zou het blijken bijvoorbeeld van... oké, okay, Jim is een geschikte kandidaat ja. en die, die gaat nu wel echt uh, voor trainen. Ja, dan zou het wel behoorlijk egoïstisch zijn van mij. Dat ben ik nu eigenlijk al door dit gewoon te doen. Ja. Uh, maar dan zou het wel egoïstisch zijn als ik dan uh, bijvoorbeeld of kids ga maken of juist niet. Uh, eigenlijk elke optie is dan wel een beetje, een beetje lastig. Ja, maar dat zou dus bijna betekenen... dat deze relatie dan gedoemd is om te stoppen. Als het echt helemaal doorgaat, wordt het lastig, want uh, ja, op zo'n afstand kun je heel moeilijk een relatie houden. Is dat zo, Diederik? Kan, kan, ik bedoel, we, dus we zitten er nog niet op Mars, maar het is, hoe ver is het eigenlijk vliegen? Het, uh, nou ja, je bent je bent zo zeker een maand of zeven, acht onderweg. Het, het, uh, het is niet altijd even ver, maar uh, in het beste geval ben je ongeveer zeven maanden onderweg. In de vraag is dan, want dat is natuurlijk een hele logische vraag van zo'n dommerik als ik. Waarom kun je niet terug als het maar zeven, acht maanden vliegen is? Nou ja, het, het, het probleem ja. is, en dat is ook waarom dit een, een soort of haalbaar plan is. Ja. Uh, het kost waarschijnlijk een, een, een miljard of vijf. Nou ja, er zijn grote uh, telecombedrijven die per jaar meer aan belastingontduiking doen. <laughs> uh, dus effectief is vijf miljard, ja, het is een hele sloot geld, maar het is misschien haalbaar. Uh, waar het om, waarom het NASA niet lukt bijvoorbeeld, of ESA, is omdat zij het niet kunnen permitteren om mensen daar daadwerkelijk achter te laten. En wat je eigenlijk moet doen, is een volledig complete werkende raket voor de terugreis, inclusief lanceerplatform. Ja. Meenemen op een dus nog veel grotere raket samen met die mensen om dat weer terug te laten. Je nou, dat, zou op, dat... de, op deze raket een enorme rugzak moeten plakken exact. om dat weer mogelijk te kunnen. En dat kan dus vooralsnog niet. Nee, dat is gewoon te zwaar. Het is gewoon dan zou je echt richting de 100 miljard gaan, zeg maar. En dat ja, is precies. gewoon echt niet, uh, niet tenzij zwaar. je daar een fabriek neer zou zetten en het daar zou kunnen gaan maken. Maar dan dat is waar, dan maar dan is, dan is, moet je de fabriek dan... ook weer meenemen als Waarom? je gaat. Nee, nou, als, als een goede kandidaat, toch Erik? En ja. als er meerdere vluchten ja. komen, dan zou Jim eventueel, maar dan ga jij niet redden, Jim, denk ik toch, in in jouw levensdag. Ja, ik ben niet dusdanig technisch ook om even van, van uh, oude materialen... eventjes een, een nieuwe raket in elkaar te klussen. Oh, nee, Mensen mens uh, kan een hoop leren, denk ja, ik. Ja, dat is waar. je hebt nog even. Ja, ik wou zeggen, je <laughs> 2000, 2023 is een endweg. weg. Het is dus best ook nog wel gevaarlijk, Jim. Klopt, dat klopt, ja. ja. Ik heb begrepen denk je dat, daar wel eens aan? Ja, ik heb begrepen dat veel uh, ja, onbemande missies naartoe uh, een uh, kans, uh, slagingskans hadden van zo'n 50 Hoeveel? 50 50, oké, okay. ja. ja. Nou, de nou ja, laat, laten we wel wezen, er zitten heel veel gevaren aan. En die kunnen we ook allemaal noemen. Maar als je kijkt naar, naar ontdekkingsreizen in het algemeen... Philip Baumgartner die, die ja. had ook allerlei risico's. Hm. En de, de, het, het ding wat de Apollo-astronauten weer terug van de maan... richting de aarde uh, moest brengen, was nog nooit getest. Nee. Moet je voorstellen? voorstellen, uh, dat was nog nooit getest. Men wist niet of dat werkte, want er was nog niet een maan om dat op te testen. Nee, en die Apollo 13 die uh, achter uh, aan de donkere kant van de maan <lacht> hing... Ik... daar wisten ze helemaal niet van. En deze raket leef, gaat of in, of in. in ieder geval wel... Een aantal keer getest worden okay. uh, en uh, met al die vluchten daar naartoe om alle bevoorrading daar naartoe te sturen. Jim, heb je al getraind of zo dat je vier maanden in de hut op de Venu bent gezet alleen? Nee nee, nee hij, hij gaat volgende week op vakantie. Oh, met Ja ja, met ja, ja ja inderdaad ja. ja. En dat is ook een soort van training om te kijken of jullie nog uh, of het of ze je nog wel lief vinden. Ja, natuurlijk. ik hoop het. Ja, <laughs> <laughs> dat hoop ik ook. Um, Jim, wij wensen je allemaal buitengewoon veel succes met aanmelden en mocht je in de selectieprocedure terecht komen, dan zit je ook weer hier. Of moest je nou helemaal in quarantaine? Nou, nee, goed dan halen we je ja, dan wel uit. Komt is prima is prima. Oké, okay, hartstikke goed. Jim lees en iedere Kekel, hartelijk dank. Schitterend. Ook nog gewoon tekst erin gemonteerd, Luc. Ja, ja. Held. <laughs> de Twitter-update gebeurt een hoop op Twitter, maar het begint een beetje af te nemen. Hoor. Mark van der Linde wijst er nog even op dat Argentinië nu een paus en een koningin heeft in één jaar tijd. En dan ook nog misschien wel de Champions League... He, Messi. Henk Schutte zegt als de nieuwe paus net zoveel scorend vermogen heeft als zijn Argentijnse landgenoot Messi, dan komt het wel goed met Franciscus. Evelien van Hamburg die zegt die hele balkonscène is één lange lucky tv, want Jack de Vries die vond de balkonscène juist goed, indrukwekkende prestatie van de nieuwe paus, eenvoud liefde en broederschap. Hij is dan ook de flair en de charme van balken en de gewend natuurlijk. Er <lacht> is ook een nieuw account, het paus Franciscus, nog geen uur paus zegt hij en Franciscus is nu al training topic, dat komt natuurlijk omdat ik zoveel swag heb, dan krijg je dat soort Dingen. En zijn laatste tweet is: Ik wens de wereld een mooie periode met vrede toe. En ook dat we vanavond patat eten in het Vaticaan. <laughs> en ja, de eerste de serieuze tweets die druppelen ook al binnen. Uh, Annie Serbuis die zegt: In 2010 voerde de nieuwe paus actief campagne tegen uh, het homohuwelijk in Argentinië. En Hella Huck die tweet een foto van de nieuwe paus samen met Fidela. Dus oh. de eerste verhalen beginnen binnen te komen. Au, au. Ja, ja. Goed zo. Dan, uh, dankjewel, Luc, voor deze tweets. Even snel nog even naar uh, Andy bij Bayern München Arsenal. Hoe is het? Tussenstandjes Arsenal nog altijd 1-0 voor tegen Bayern. En die andere wedstrijd is het allerspannendst. Malaga-Porto 1-0. Met deze standen zouden Bayern doorgaan... en wordt het verlengen bij Malaga-Porto. Dus het is uh, ja, het spannend. Uh, spannend. Straks uh, meer natuurlijk uh, in, uh, ja, precies, in langste lijn. Uh, tijd voor het laatste woord. GroenLinks' Jesse Klaver heeft een politiek succes geboekt... Hé hey Erik, nou, vanochtend zat ik het tv te kijken en ik dacht, nou, zullen we hem dan eindelijk hebben? Maar nee, zwarte rook. En toen uh, reed ik naar huis in mijn auto's en ik had 3FM aan. En daar kwamen de woorden. Er is witte rook. Yes, we hebben hem. Franciscus de Eerste. Ik ben mezelf niet meer. Ik sliep vandaag niet meer. We hebben een paus. We hebben een paus. Franciscus de Eerste. Tja, als je denkt, hé, hey, komt Jesse Klaver uit de Nee hoor, dit was Kees Tol. Die was dol blij met het nieuws van de dag. Ik wel. Ja, ik wou zeggen, dan nu GroenLinks van Jesse Klaver, want die heeft inderdaad echt een politiek succes geboekt. Luister maar. Goedenavond Erik. Hey. De jeugdwerkloosheid in Europa is enorm. In Griekenland is de werkloosheid 60%. De 6 op de 10 jongeren heeft geen werk. In Nederland loopt die op naar 15%. Vanaf hadden we een debat met minister-president Rutte. Dan is er een motie van mij aangenomen? Die zegt, zorg er nou voor dat er in Europa de bestrijding van de jeugdwerkloosheid topprioriteit krijgen. Het is nu nog op papier, maar laten we hopen dat het snel werkelijkheid wordt. Dat hopen wij met jou, Jesse Klaver. Dit was het voor vanavond. Ik bedank al mijn gasten en ik bedank uh, jou of u voor het luisteren. En graag tot een de volgende keer. Mooie avond. Dag. Sport op Radio 1.